niet zorgvuldig genoeg is geweest. In Zuid-Korea zijn zeker 22 doden gevallen door hevige regenval- en aardverschuivingen. 14 mensen worden vermist. Veel doden vielen door instortende gebouwen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd nadat een dam was overspoeld. Verder is het treinverkeer in Zuid-Korea ontregeld en in 13 steden viel de stroom uit. Zuid-Koreaanse autoriteiten vrezen dat het dodental zal oplopen. Morgen wordt in sommige gebieden opnieuw zware regen verwacht. De politie en de brandweer hebben gisteravond een mogelijk drugslab ontmanteld in de Brabantse Kempen. Het zat in een bedrijfsloods in Vessem, niet ver van Eindhoven. Er is één verdachte opgepakt. De politie wil weinig kwijt over de inval, maar alles wijst erop dat er een drugslaboratorium in zat. Het weer, afwisselend zon en wolken, met land in landinwaarts enkele buien. Het is 22 graden aan zetel, plaatselijk 27 in het noordoosten. Komende nacht nog een regenbui, morgenochtend stevige wind... maar later morgen rustig zomerweer en dan gaat of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de verbindingsweg tussen de A8 en de A10... ...staat er nog steeds file op de A7, Horen Zaanstad. Voor Knoop in Zaandam is de verdraging drie kwartier. En op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Knoop in Koenplein, een kwartier verdraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort, een zomerhit.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 de vivir cuando tú no estás por eso quieren me quieren cada día más tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás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 Zeg, Rendel, hoe maar was het dat? Dat je weggekocht wordt. Nee, nee, nee, nee. 538 is nou in Zandvoort. Uh, dus, uh, oh, oké. Okay. Nou, ja, als, ja, als we ons ja. horen, dan zijn we zo weg, toch, Benno? Ja, nou ja, volgens mij hebben we net een, een envelopje onder de deur gekregen... met een contract dat we hierna gelijk door moeten. En uh, voor de volgende radio-show... Hoog uh, van John. je van John, Johnny. Zeg, ja, Rendel, nee, hoe was al, het op... Ik hoop niet dat die contracten hetzelfde zijn als in de Formule 1. Dan heb je er ja, ja, ja, ja. Ja, ja, daar ja. hebben we het zo meteen wel even over. Maar we gaan okay. eerst uh, naar, uh, naar Blake... Toe. Ja, maar nou, eerst even nog naar uh, vorige week. Renold, hoe was je weekend op Spa, Franck Ja, uh, super. Heet, uh, maar een hele mooie autosport. <laughs> Oké. Okay. Uh, so, maar vanavond ook heel erg warm. <laughs> het was echt heet daar in, uh, in Spa. Ja. En dat, uh, nou, dat was ook wel een beetje aan de rijden. Er zijn toch een hoop rijders die toch wel een hoop schade hebben gereden oh, bij ja? zichzelf en bij anderen. Oh. Dus dat, uh, dat uh, in de helpjes was het erg heet, zullen we zeggen. Ja, ja, ja. Dus ook maar... een, beetje, een beetje de weg kwijt af en toe. Uh. Ja, ze waren een beetje de weg kwijt, dat ja, ik. Okay. Dus ik heb je redelijk moeten toespreken. Maar ze oh. zijn wel die gebeurd, dat ik dacht van ja, beetje zonde, beetje onnodig. Ja, ja. Maar het, het was vanavond denk ik ook wel de hitte, want het was echt warm. Het was echt warm. De koeders waren verhit, ja. Ja, ze houden daar maar op. Ja. Zeker, jij was afgeleid mm. door uh, al die vrouwen die daar ja, uh, ja, ja. rond uh, liepen. Uh, ja, liep een beetje te flikken. Ja, vraag gesteld aan uh, Rendel. Ja. <laughs> ja, maar dan liep ook, hey, met, met die hitte liepen ze ook mooi rond. Dus laten we ja, af... ja, ja, ja. <laughs> ik heb de foto's gezien, Rendel. Oké, oké. Zeg Rendel, uh, team Blekemolen, die heeft een uh,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 Uh, je kan zeggen, niet de kans gekregen in deze auto, want de, het is natuurlijk een, een hoog van een auto, waar ze rijden alle twee, hè, Snowden en hij. Uh, maar ja, um, hij is wel binnengekomen als de man, binnengehaald als de verlosser, de man met ervaring die het team een ho grote hoogte moet brengen. Hm. Als je dan achter je teamgenootje zit, ja, dan wordt het wel een zwaar verhaal. En, uh, ja, he, het het, het, het probleem is...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 uh, dus uh, voor de, een beetje rond spaar. Als hij daar niet voor zijn nood had gezeten... Ja, dan werd het wel een heel moeilijk verhaal. Ja, ja zeker. Verhaal. Nee, als je op de baan kijkt, uh, ook uh, Rendel, uh, zag je eigenlijk dat uh, Nick de Vries uh, nooit uh, iemand uh, inhaalde... En dat gebeurde ja, wel door Tsunoda. Ja, maar dat heeft hij wel gedaan hoor. In, in die achtergrond zien die heel vaak. Dat heeft hij wel gedaan. Maar wij weten niet de hele data hoe hij een hele wedstrijd opbouwt. We hebben geen idee. En uh, dat, dat, kijk, dat gaat daar. Even heel eerlijk hè? Die Formule zit zo verschrikkelijk dicht op elkaar. Je praat over dus van, van seconden. Uh, als je je oog het is een heel veel voorbij. Zo, daar komt hij in feite op neer. Uh, maar ja, als hij heel erg loopt te fluctueren tijdens een wedstrijd, ja, dan zeggen ze ja, dit, dit gaat hem niet worden. Uh, wij, wij zien die data niet. We weten niet hoe hij de banden omgaat. Uh, hoe hij een setje banden zeg maar, in zo'n zo set uh, gebruikt. Uh, ja, dat gaan we ook nooit te weten komen. Maar ja. het team vond het kennelijk uh, niet goed genoeg. En dat nee, de maar ik, ik denk ook dat er heel veel uh, irritatie uh, over hun uh, weer was. En ook uh, binnen het eigen team van, uh, van Nick de, de Vries. Richting, uh, ja, richting uh, Nick en andersom.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 Uh, niet op een podium komen, dan zullen we het allemaal houden, want hm. het moet wel helemaal raar je, worden, uh, en, maar, en punten pakken wordt denk ik al verder uh, uh, gewoon heel erg moeilijk. Dus, uh, we uh, zullen we het zien met uh, Ricciardo. Zien? Ja, nou ja, voor hetzelfde geld, kijk, als, het, heel simpel, als Ricciardo de eerste volgende wedstrijd 4-50 wordt, dan we, hij heeft ook Zinoda een probleem, zullen we ja, dat ja, ja. Ja. is ook niet ja, ja. En uh, Renold nog even over Nink de Vries, ik uh, las ergens uh, dat het eigenlijk meer een coureur is voor de lange afstand races.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 Meneer van houdt zijn vrienden. Nou, misschien, misschien, ik nee. weet niet of dat uh, hem helemaal ligt. Maar uh, ik denk heel simpel dat die, die jongen is uh, in feite... Uh, met zijn lange staat van dienst komt hij echt wel weer aan het zitje. Alleen zijn droom, wat hij echt had, die Formule 1. Ja, die ja, is nu gewoon klaar. Ja, Einde. Ja, ja. ja, nou ja, als ze naar de commentaren kijken op uh, Facebook... Uh, op het uh, ontslag van uh, Nick de Vries...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 20-0 achter. Dus nou ja, dus ik denk, wel, uh, denk dat dat het met name is geweest. denk uh, ja, met het dus, uh, Ja. En, en jammer, hè? weet je, hoe mooi was het feestje op Zalvoet geweest... met uh, twee Nederlanders. Ja. Dat maakt het uit als één voor haar rijdt en dan de achter. <laughs> dat maakt er helemaal geen donder uit. Nee, nee zo is het. Worden. Volgende uh, week uh, trouwens, we, we kappen dit even af... want anders ja. zijn we nog uren bezig. Ja. Uh, volgende week uh, gaan we naar Hongarije toe... en dan krijgen we een ja. uh, nieuwe kwalificatie weer... met uh, alleen maar harde banden in Q1...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 Ja. En uh, daarmee willen ze het aantal banden wat uh, gebruikt wordt... willen ze gaan uh, beperken in de Formule 1. Dat is het verhaal ja, erachter. Ja, ik heb boeien. Ja, we <laughs> boeien. Lekker boeien. Ja waar, ga, ja, waar gaat dat allemaal nou over? Uh, hij zou zeggen, ja, dat scheelt geld. Ja, ah, onzin. Aan de andere kant van het pitsen wordt er op een gegeven moment... een gebouw neergezet, dat het ook 2 miljoen kost. Maakt ook die paar bandjes daar nog uit. Dan zou het milieuvriendelijker zijn uh, misschien? Of zo? Ja, tuurlijk. Ja, je gaat met uh, 300 trucks naar een circuit toe. Milieuvriendelijk, waar hebben we het over? Dus uh, Die paar bandjes maakt echt dan ook niet meer uit. Ik vind het altijd een beetje...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 dan krijg je show voor het publiek. Ja. En, uh, en niet te zeggen, nou weet je, we doen er hier rondjes, we zetten, we zetten het neer, je ziet ons niet meer op de baan. Als je een show voor het publiek wil hebben, moet je gewoon gaan verplichten dat ze meer gaan rijden. Zo maar is en, dat. En, en hebben ze meer banden nodig? Ja, lekker boeien. Weet je, dan uh, laat je twee trucks meer minder rijden naar uh, Hongarije, is die uitstoot ook weer over. Kijk, mooi afsluit ik toch van uh, dit blokje Pit Reports. Yes. Ja. <laughs> Rendel dankjewel. Fijne weekend. Ja, tot volgende week. En ja. tot volgende week. Hoi, tot hoi. volgende week, dankjewel Rendel. Ja, hoi, hoi En een heel mooi weekend uh, daar in uh, Pevenwijk. En volgende week spreken we uiteraard weer... ook dan weer rond en nabij kwart over vier bij Zandvoort op zaterdag. Wij gaan nog wel even door, hoor. Zometeen het uh, beest van de week. marie kan met een van haar best hits, I'm Every Woman.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 Day, the bright red Georgia clay How it's stuck to the tires After the summer rain Will power me that old cargo? Dat was uh, inderdaad de single van uh, Lobo en uh, Dogneemboel... Uh, naar Lotje van het uh, Dier van de Wijk, Benno. Ja, inderdaad. Leuk dieren. Uh, ik zoek baas.nl... en dan uh, kan je uh, kijken naar Lotje en andere leuke dieren. Ja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 Nergens geen idee. Ja, nergens lang voor. Die Fred, dat is wel een keiharde roze. Dat is Ik heb het mij om mijn nek gelopen. Hagers ik heb alles al... Oh ja, hij wel. Heb je beren ook geprobeerd? Die van de rezen reclame bijvoorbeeld? Ik was vroeger wel met een beer waarmee ik vocht in de ring. Maar daar zat iemand anders in. Oh, oké. En lekker geknuffeld met de beer waarschijnlijk vroeger. Heel vroeger. Ja, heel vroeger, ja. Heel, heel vroeger.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 Nee, in Nederland. Oh, ik, ik, ja, uh, so, <laughs> ik zie er eentje lopen ja, bij je ja, ja, ja, ja. laptop. Nee, dat, uh, behoorlijk wat slangen hebben hier. Okay. Ja, ja, Daar dus zou je van baas van staan. Ja, ja. Nou goed, het wordt trouwens wel een leuk weekje. We hebben natuurlijk, uh, als we kijken naar de grote nationale evenementen... de Nijmeegse Vierdaagse gaat aanstaande dinsdag beginnen, donderdag het begin van de Zwarte Cross... En Rob, wat is de zwarte cross? Een zwarte cross, uh, nee. ja, een hele hoop herrie muziek. En bier gooien. En, uh, bier, gooien. en uh, bier gooien en een ha, beetje, ja, beetje cross op uh, de motor. Ja, ik heb er ooit eens uh, mogen beveiligen, laat ik het zo zeggen. Oh ja? ja Oké, okay. eh, oh, leuk. Ja, dat is leuk.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 I'm living without you baby Ja, je zou zo meteen maar naar huis moeten, Benno. Dan word je wet, wet, wet, hoor. Ja, ja, ja. Echt ja. wel. Ja. En heel wet, wet, wet, wet trouwens ook met Sweet Surrender. Plaat uit uh, 88. Inderdaad een beetje jeugdsentiment voor ons, uh, Fred. Ja, dat, uh, toen uh, 88. Ja, hoor, ik was 18 toen. Nee. Ja, ja, ja, ja. was pas 18 uh, ja, oud, Deze ja, stuk ja, ouder dan ik, joh. ja. Ah, ah, ah. Ondertussen regent het in Zandvoort. Dat zijn we niet gewend. We hadden het over wet met wet. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, ik wil het toch even duidelijk gezegd hebben. Zeker, nou dat heb je bij deze ja, gedaan. Ja, ja. Ben, nou ben je nou weer klaar of niet? Ja. Uh, nee, het was oh. een, uh, oh. waar het ook oh. oh werd. Oh, oh, oh. En ja? het ook werd, dat was op, uh, een, in een berm aan de parkeerplaats aan de, in Zuid, en de Friedhofplein.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 Verder Moet nog het uh, laatste, ik voor, laatste nieuws uh, uit de P2000. Allemaal contracten. Nee, contracten. Die P2000, die hoor je ze daar nog aan het eind van het programma. En natuurlijk wat Fred gaat doen, straks na 5 uur. En wij gaan nog even lekker naar platen draaien. Waaronder straks de nieuwe Frans Bauer Komt maandag uit. I had a dream us together. In a world where we knew what was true. I left. With. It's been such a long time, and I know We tried together to discover why we failed the dance of our time This was for?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 Hey <laughs> Dat was Fransje Bauer. Wat een leuke nieuwe single heeft hij uitgebracht. Of wat als Die gaat hij uitbrengen. Hè? Aankomende maandag ja. toch Fred? Ja. Aanstaande maandag. Dan Dan uh, komt ja. hij uit. Maar hij is wel al uh, te zien. Uh, de, de videoclip. De videoclip op uh, YouTube onder meer. Ja, ja, ja, ja, ja. En uiteraard op de Radiotoren. Bij het uh, enige echte station? station. Ja. Wou ik zeggen. ZFM. Nou, We zijn ja. er nog. Nee, en, nou, nog uh, even. Nog. <laughs> dat klinkt ook weer. Hoezo dat? Nee, ik Klink, ja, gaat... heel erg negatief. Ja, nee, dat nee, bedoel ik helemaal niet. Ik ga zo naar... nee, Ja, ik, ik bedoel, meen. wij zijn er nog. Weiden zijn uh, niet nee, Station. Nee. Nou, ja. Uh, nou ja, Fred, want jij bent er wel uh, zometeen, uh, uiteraard. Nieuwe ja. aflevering van Entertainment for You. Ja. En wat ga je daarin uh, allemaal doen uh, vanmiddag? Nou, we gaan in ieder geval verzoekjes draaien. Dus eventjes uh, lekker naar zfmartiesten.nl. Even rechtsboven op het balletje klikken en dan uh, kun je daar alles invullen. En dan komt het bij mij terecht.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 Iké, gezellig. Ja, oh, dat, ja. dat zal wel een heel vrolijk nummer zijn. Ja. Bellen, ja, dat is, dat is eigenlijk weer een uh, Belle Italia in een nieuw jasje. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, We kennen hem Bo nog uh, van vroeger. Oh ja. Uh, volgens mij was het Inca Marina, geloof ik. Oh, uh, zou zomaar kunnen. Ja. Ja, uh, ja. In ieder geval ver terug in de tijd. Ja, ver, ver terug. Ver terug, ergens ja. uh, half, uh, half jaren 70, uh, eind 70.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 Ze zag je steken je praat. Ik weet het ook dat zo'n Engel mijn water op je welt. Ik kan het weten. Ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten. Ik ben er zelf eens doorgerecht. En dat was inderdaad Marco Schuitmaker nog een keer in de Engel Bewaren. Het zit erop, Benno. Dankjewel weer Jij voor je bijdrage. En volgende week dan, uh, zijn we er gewoon weer hè, op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Zeker. Het laatste plaatje heb ik al gedraaid, maar ik vind het zo leuk. Gooi me nog even in. Zomer, andere 23 korte rokjes vind ik. beeldig vele kleuren en een clip in mijn haar. De zon die schijnt op mijn kopje, pootje vader vindt het toppie. Op vakantie, Ibiza, ik kom er aan. Kom van het strand, mijn tellijn is al zichtbaar. ik kijk in de spiegel en ik zie mijn pitje haar Beachways. Een goede lava is natuurlijk ideaal. Ideal. Ik kan niet wachten op mijn andere vakantie. Op de over, doe mij maar een s -ma. Mag ik één -ma, alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van die <laughs> oude zomerhits, nostalgie, gaan we uit op